We gaan verder, de regel 20. Ook is het belangrijk om te volgen dat, wat hij vertelt ook over, over David, over de ziel van David, over zijn allerlei peripetieën ten, uh, met, rondom David, omdat van David komt Jeshua. Hey. Want wij zien alles, we zien die ook de, het zuiveringsproces, je, van David. Natuurlijk, David had ook weer, de, want de, het koning eigenlijk, het koninkrijk werd gegeven aan David voor altijd. Aan David was het gegeven, niet aan Shaul. hij was de tweede koning, David. En de eerste was het fout, nou, fout niet. Zo so was nog voorbereiding. Zo so belangrijk. Ja, en ja. En de tweede is: the, David was dus de koning die werd. die ver, verdiende en ook zo so geïnstalleerd werd voor altijd. Dat betekent: wat er ook gebeurt, is dus David het koninkrijk dus met hem, via zijn nakomelingen moeten dan wat betekent dat, moet het koninkrijk des hemel komen hier op aarde en dan zien we dat in, in David kunnen we dat zien um, de zuiverheid en de strijd die hij gevoerd had binnen zichzelf met Sitra Achra. hij was de, de hij ontdekte hij bracht aan de wereld Eigenlijk in zijn tehillim, ook in zijn leven en ook in zijn psalmen, bracht hij dan het innerlijke van de mens naar buiten. The inner, het innerlijke, the innerlijke wat gevecht is tussen die twee krachten. En een onuitblusbare on vertrouwen in Hashem, dat Hashem hem altijd zou redden. Dat zien we nog in David, ja, in Psalmen. En zo zien we dat gaat het door in zijn nakomelingen, in zijn zoon. Verder na zijn zoon werden nog tien koningen van Jude. En die waren niet zo, niet zo goed. Wie waren dat, zullen we naar krachten zien wat het allemaal was. Want alles heeft uh, rechter, linker en de middellijn. Ja, dat is weten we David is malchut malchut kijk, malchut berekent alle de hele alle koningen van Judea zijn van, van niveau malchut ja, David is de rechterkant van de malchut dus malchut mal die gezoet is door Bina dat is David de rechterkant van de malgoed Van het koninkrijk dat... dat uh, eigenlijk dus van de, de kracht van de Malchut, dat um, David was dus de rechterkant van de malgoed Zijn zoon uh, Shlomo, Shalom, ja, van het woord Shalom, is de middelste lijn. Daarom 40 jaar, alle veertig jaar tijdens de regering van uh, Shlomo ging Oorlog was, was, was echt is, uh, net als bij Marti Koen. Zo, so, als het ware, op aarde was het zo, vrede. Want hij was de middelste lijn. En de tien koningen, die daar die daar daarna kwamen, de tien, tien koningen van Judea, die waren de linkerkant van de, de volgende. Die dus de verdeling. We brachten in ellende en ellende dat, waren de link, dat is dan de linkerkant van de Malchut. En de linkerkant van de Malchut is Gworot, daarom al die Gworot, al die ellende wat in Tanach beschreven, beschreven wordt, dus nakomelingen van David en Salomo eigenlijk. Alle ellende die dan daarvoor, want zij waren Gworot, hun eigenschap was Gworot. Elke van elke van, van die koningen. En daarom eh, hadden zij die wrijvingen ook binnen zichzelf en binnen de buitenwereld. En zij dachten die, al die wrijvingen, al die problemen op te lossen met hun geworod. Dat kon niet omdat... Duidelijk dat dit dat niet zo. Maar goed, dat, is allemaal, maar dat was allemaal toch nodig om door te maken, om de helemaal goed eigenlijk uh, te laten als het ware, worden, te, te, te laten worden, te laten zich manifesteren. Dus in al deze koningen, met, vanaf David tot, die, tot al die tien de andere, de alles was dus eigenlijk uh, manifestatie van die Malchut. En daarna dus kwam eruit kwam Yeshua, volledig, volledig als het ware heet. Uh, result, het resultante van al die, al die krachten die manifesteerden zich in die Malchut vanaf David. De regel 20. Bij uur 21. Ki hineini paer leel. Basot 21. Mitsvat Amila. mila. Schek shura Ashem eloka. 22. Wie hinei? Bahéi zo 23 eloka. שיהה מלכות קלודות בית נקודות דין 24 ורחמים וכן דיכון 25 חבירד הו שקוה חדין יח יגניזה וכמירה 26 ורחמים בית גליה waaz shura alav Hashem 27 eloka, voortreffelijk wat je ons zegt, kort en bondig en goddelijk. kijk wat je zegt ons, 20. Bij ura uitleg van woorden. Je niet bij alle want zie hier, het werd bovenaan werd het uitgelegd, nou ergens daarvoor. Basot in het geheim van de Mitzwa, het voorschrift van Mila, van de Mila, het voorschrift van de besneden dat die, dat dat voorschrift uh, is verbonden aan het teken van het verbond. Dus aan de jesot. Ha Hashem Eloka. Ook de Heilige Naam, de Heilige Eloka, Eloka betekent goddelijke, goddelijke Naam. Dus de Goddelijke de Naam Eloka, Eloka komt van het woord Elokim. Ja? Maar dat Eloka zonder Im. Gewoon Eloka betekent goddelijk. En dan de Goddelijke Naam. De, de Goddelijke, kijk hoe geweldig wat je ons een, een hint geeft. Dat je zot. Aan de jesot hangt dan de, de heilige naam. Dus als een mens die de jesot naleeft, ja, dus het is herinner nog een van de vier verbonden die wij hadden, waar wij ook ge geleerd hadden vroeger, de vier verbonden. Maar de jesot dus, wie de jesot kapot maakt, dus euh, op allerlei, door allerlei dingen te doen, die daarmee maakt ook de heilige naam in zichzelf kapot dus betekent onthecht zichzelf van het licht de redding zit in de jesot goed opletten, mm -hmm. al het leren is niets, als een mens niet oplet aan zijn jesot en omgekeerd is ook het, ook klopt het als iemand let op zijn jesot dan let hij op de hele Torah je hoeft niets te leren als je waakt over jouw jesot dan ben je dan ben je verbonden met Hashem. Ja, daarom al die gebeden die men doet, als men niet waak, waakt over je breekt niets. Ze ja. kunnen alles doen, ze kunnen naar synagoge gaan, ze kunnen of naar het kerken, alles, alles in leven doen. Maar als hij hier met Jezot knoeit, dan helpt niets. Goed, oplet. Dus dan, als en als de mens dus uh, waakt over die soort, natuurlijk fouten maken we niet iedereen kan fouten maken, maar dat jij leert ervan. Dat jij steeds uh, oplet. En dat je niet weer dezelfde fout probeert te maken. Maar dat jij steeds waakt over, dat is wat Jezus had gezegd, had gezegd, waakt. Ja? Waar, waar, waar moet je waken? Weet een christen waar, uh, hoe maar elke christen weet wat het waken betekent. Waken, het betekent waken. Wat, wat waken? Je Jezus. moet je waken. Dat is wat hij had gezegd. En als ze als dan knoeien met, uh, met uh, de mensen ja, die, die dan naar de kerk komen of weet ik veel, daar, alle, op allerlei manieren of, of stiekem doen iets anders met, met Je schoot, dan, dan is het geen waken. Dan heeft het niets met Je te maken. Ben je dan christen of niet? Ben ik geen christen als iemand niet waakt over zijn gesond. Als iemand meer dan één vrouw heeft, een christen, die uh, zich christen noemt, en ja, die dan meer dan één vrouw tegelijk heeft, of een vrouw heeft, en dan nog ergens nog een bijvrouw. Of, uh, of zijn vrouw ziek is, dan ga, gaat hij ergens uh, naar een andere plek, en dan gaat hij ergens nog even uh, behulp, uh, zich behulpzaam... Uh, dat, is een vrouw, dat is een iemand anders, een vrouwtje, of een leenvrouw, of iemand anders, die hem dan uh, een beetje zo knoeit met aan zijn Jezus. Dan is het geen christen, moet je goed weten. Dan heeft Jezus op dat moment geen contact meer met die vent, of met die vrouw. Eén partner, dan is het, daar, daar gaat het om. Met wie, met wie dan ook maar één partner hebben, dat wil, dat wil, uh, dat, dat is dan, betekent naleven, het verbond. Meer dan één kan niet tegelijkertijd. Want wij zien dat niet. Voor ons is het, ja goed, dat is het, niemand ziet toch, ik vind het een beetje zo, so een beetje gezellig met beetje knoe. Wat is het nou aan dat een beetje stuk, on, een beetje zo'n so een vlees, een beetje zo'n so beetje slijm en allerlei andere dingen ja, daar gaat het niet om je kan, men kan geen slijm eruit halen uit zichzelf op geen enkele manier zonder bepaalde zonder die verbanden te leggen, je kan het, geen mens kan het, eh, laten we zeggen zaad laten naar uit laten komen zonder een bepaald beeld van binnen ja, hoe dan ook de vormen kan het niet. Gaat het niet eruit. Mm -hmm. Zonder uh, op. Dus daarom moet het erachter. Slomo had uh, veel vrouwen. Maar hij was toch Slomo. Slomo dus, uh, had. Uh, Salomon had salat veel vrouwen natuurlijk. maar Veel vrouwen. Bijvrouwen. Uh, en. Wat betekent dat natuurlijk. Hij had het ook dat. Had hij opgebouwd naar. Het goddelijke had honderd, hij had duizend, sorry. Duizend, hij had zevenhonderd uh, vrouwen en 300 bijvrouwen. Ja, dus normaal doet, doet men omgekeerd. Ja, zodat vrouwen minder, minder vrouwen hebben, ja, minder vrouwen, meer, meer bijvrouwen. Hij had dus 700 vrouwen en driehonderd bijvrouwen. Waarom is dat zo? Dat laat ik aan jullie stap voor stap. 700 en 300. Dat is in, in, in ieder geval het is het is bina, hè? Ja, bina en 7 onderste maal hij is 100, want is <coughs> bina is honderden. en de gar is is 3, maal 100. Dus alles moet 1000. Dus hij, hij eigenlijk, eigenlijk verbond zichzelf in zijn, ja, in zijn, in zijn, op zijn niveau, hij kwam als het ware, verbond zichzelf als het ware met de, eh, of bracht, bracht schina tot de bina en die, maar goed, dat is, dat uh, is allemaal even dat. Maar in werkelijkheid natuurlijk had hij ook die vrouwen in vlees in en bloed. En wij weten ook dat aan het einde van de rit was hij ook uh, daardoor door al die zwarte magie van zijn vrouw had hij ook uh, teronder gegaan. Aan het einde van de, en daarom al die ellende ook, dat ellende wat daarop, daarop volgde. Zijn, zijn, zijn zoon, et Dus daar was... was uh, David had 18 vrouwen ook dat is ook belangrijk hoe te weten wat het is natuurlijk naar, op het, naar een beeld van het geestelijke is het gemaakt maar niet dat een uh, dat was nog als het ware um, een zinnebeeld beeld van wat er moest komen van het koninkrijk der hemelen Dat nog niet was nog niet was nog niet, uh, was nog niet aan de orde Ten eerste, ja, duidelijk, het was nog niet... Uh, de Torah was ontvangen, was geschonken aan het volk Israël. Uh, maar het waren dus de, de, de, de, de, de tweede tafel en niet de eerste. Dus het was aards en... Uh, uh, Volgens het Koninkrijk der Hemelen, dus de leren van het Koninkrijk der Hemelen, zoals boven de mens gezien wordt, een mens mag niet meer dan één partner hebben. Dat is echt, wij leven nieuw voor ons, wat het allemaal toen geweest was, en we moeten het ook nog natuurlijk begrijpen, wat betekende dat de koning meer vrouwen heeft, etc. Maar, één ding staat vast in in onze tijd, aan het einde van de rit, van voor de komst van de Mashiach, dat wij moeten bijzonder, bijzonder opletzaam zijn, om hiermee juist met de jesot niet te knoeien. Want juist in onze tijd is de correctie komt van deze plek. In hun tijd was het, was het ook natuurlijk, ook altijd, altijd is het belangrijk geweest, want wij zien dat Abraham begon zijn, zijn weg naar Hashem, via, eindigde eigenlijk door de besnijdenis. Dat betekent dat, de, dat hij snijdt, als het ware, af de onreinen van zichzelf en hechtte zichzelf aan uh, het goddelijke. Wat betekende dat? Het is eigenlijk zeer eenvoudig ook om te zien hoe, zitten, hoe dat zit. Dus het goddelijke zit hem in de mens, ja, van binnen. En niet aan de gehechtheid aan de natuur. Duidelijk, dat voorhuid, dat is als het ware, het is natuurlijk niet fysiek, wij spreken gewoon. Maar het volk Israël moest beide naleven: het, het verbond naar vlees en het verbond daarna. Maar toen Yeshua kwam, moest het ook nog de tweede, het tweede verbond ontvangen, het verbond naar geest. Dat hadden ze niet ontvangen, maar zij hadden moeten beide hebben, waarom? Omdat uit hun midden zou uh, komen, de Mashiach. Zij moesten dat beide naleven. Terwijl aan de rest van de wereld is het niet nodig, alleen maar het is nodig ook besnijdenis, maar naar hart. De naar hart moeten besnijdenis, betekent in naar geest. Betekent dat de mens moest in van, alle, van, elke, van, van elke volk, van alle volkeren moest het verbond getekend worden naar geest. Dus, eh, betekent dat bewust niet zondigen, ook niet, natuurlijk niet met de je maar de Joden moesten ook dat naar vlees, eerst naar vlees, want dat is als een zinnebeeld, als zinnebeeld op wat later zal komen, naar geest. Maar, kijk nou wat hij ons nu vertelt, dus over de Jezus. Hij zegt dat, dat, dat het, de, het voorschrift van de, van de Besnijdenis betekent je is, is verbonden aan, Baot, breed, 21, regel 21, de rechterkolom, is verbonden aan het teken van, de, van het verbond. Hashem eloka, dus betekent het goddelijke naam. komt van het woord ja elokim, is dan met, een, met nog, dan wordt nog, maar het is hier waf zit tussenin het goddelijke naam. En dat is verbonden, de goddelijke naam is verbonden, dus goed opletten. Wat is niet zomaar het woord dat het verbond, verbond met de jezod. Dat is verbond met Hashem. Het is niet zomaar het woord. Het is, het is kwalitatief zo so dat alleen de mens die, die waakt over de jezod, alleen die heeft verbond met de schepper. Dus alleen door de jezuit kunnen we het licht zien. De, recht, de rest, is alleen maar praten over het over goddelijke. Kijk nou hoe praten ze over het goddelijke. Duizend jaren al praten ze over het goddelijke, over dit, over dit, met allerlei theologieën. Geweldig, mooi, maar geen niemand van hen, ja bijvoorbeeld in het christendom. Oké, okay, je moet opletten, je moet wel dat, je moet natuurlijk moraal. Moraal is dan voorgeschreven, et cetera. Maar het gereedschap is niet gegeven. Ja, geen een heeft geschreven over dat gereedschap wat je zult, dat je zult, daar moet je waken. Nee, geef geeft niet, maar celibaat. het is ook, kijk wat bijvoorbeeld een celibat, Betreft uh, hoge, uh, hoge geestelijk, dan hebben ze toch wel, weten ze wel, wisten ze wel natuurlijk in um, um, begrijpen ze wel dat het, hier moet je waken, dat moet het silbaat zijn, ja, dat zij geen um, niet mogen daarmee knoeien. Maar de ene die leeft het na en de andere die speelt er maar een <coughs> is dus uh, natuurlijk en de kijk de Joden bijvoorbeeld die hebben dat zo so, ingezien op hun eigen manier omdat zij maakten daarvan een sociale sociaal so social, cultureel Iets van hun religie hebben ze gemaakt. Dat, dat al die rabbijnen zijn allemaal vaders van gezin. Allemaal, allemaal halfslachtig. Geen een is, is, uh, is uh, weet heiligheid te behalen. Door toewijding aan Hashem. Op de manier dat die... Uh, zich verbindt met de Torah, met Hashem, en niet met een aardse vrouw. Iedereen mag, moet natuurlijk. Het, je... het is zo so dat. Een mens kan bijvoorbeeld me in zijn jeugd dit doen of dat doen, maar elke mens moet uiteindelijk komen tot um, een bijzondere. Relatie met Hashem. ik kan niet aan twee, twee heren dienen. Geen mens in zijn staat voor in onze tijd om uh, geen man is in staat in staat, geen man in onze tijd, lang, lang geleden nog uh, vanaf uh, misschien duizend, ja, vanaf het jaar duizend geen man is in staat om um, zich toeweten absoluut met de, aan de schepper en een relatie hebben met een vrouw. Geen één. Dus als je ziet iemand die getrouwd is en die dan diener als het ware is onmogelijk omdat je moet een bepaalde zuiverheid. Goed opletten wat ik probeer te zeggen. Het is, uh, het is uh, niet makkelijk om onder woorden te komen. Want uh, men heeft uh, bepaalde beelden gemaakt. Etcetera. En uh, we moeten ons juist losmaken van alle beelden. Van Joodse, van Christelijke, van allerlei andere Maar overal zit natuurlijk een stukje waarheid. Maar dan moeten we kijken naar de bron. Eh... Uh, in een relatie, in een relatie, in een relatie tussen twee mensen zit altijd aan wieuut, Je kan niet. Hoe kan een relatie? Hoe kan, hoe kan een geslachtstaat, geslachtstaat uh, hoe kan men geslacht een geslachtstaat voltrekken zonder op te wekken bij zichzelf gewrot. niemand kan dat doen. Zonder gewrot kan je geen kan geen acte van uh, seksueel contact bijvoorbeeld plaatsvinden. Altijd moet de Gvorod aangewakkerd worden, want de Gvorod betekent dat is Hochma. Zonder dat kan niet. Dus als die Gvorod worden aangewakkerd bij een man die, die uh, toewijding heeft, een hogere toewijding heeft met Hashem, of hogere wat dan ook, dan. Hij kan een paar kinderen maken, maar daarna... Hij dat net als, als Moshe. Een paar twee kinderen heeft hij gemaakt. Ja, met dit meditieporen. Met, die zipporen, met zijn, zijn vrouw. En zo klaar was hij niet meer... Was hem van boven gezegd. En nu stoppen. Dus to, toen hij dan struik. De brandende struik. Heeft dat, dat episode van de brandende struik. Vanaf dat moment mocht hij niet aanraken. Een aardse vrouw. Want dan hoe, omdat hij had gekweken daarna in zichzelf de kracht. Om een man te zijn. Om te geven aan de malgoed. Dus een geestelijke vrouw heeft die als het ware uh, ge verkregen in de hemel. En hij kon dan geven aan die malgoed, dat is echt iets, uh, dat betekent, begrijp je, dus zodanig hij kon zichzelf transformeren dat hij omhoog te brengen zijn seksualiteit, zijn alles omhoog, zodanig omhoog te brengen dat hij zichzelf transformeren in een man van die malgoed, te geven aan de malgoed. Dat was de, de, de grootste uit, profe, uit profeten. Natuurlijk voor Jezus. Want al die profeten hadden wel een vrouw, of die, of vrouw gehad, of dat. En alle andere profeten, die, die waren ontvangers van de malgoed. Alle overige. Wat, wat is het verschil tussen Moshe en andere profeten? Want alle andere profeten, die waren. Eliyahu uh, is apart uh, iets, apart omdat hij had iets, iets bereikt, wat, dat hij helemaal omhoog in de hemel kwam. Maar alle anderen die, uh, die zijn, die ontvangen van de balgoed. Wat betekent dat? Hun, hun uh, profetie ontvangen ze van de balgoed. Dat betekent net zoals je kijkt naar boven en je zit aan het plafond. En door het plafond zie je dat het plafond is dan de malgoed. En je ziet wel de uitstraling, de, de, wat er daarboven is. Oké, okay, het is een beetje natuurlijk... Ver, uh, het is niet zo helder, niet zo transparant. Maar jij kan wel toch wel zien wat daarboven is. Want daarboven het plafond, daar is, daar is dus het plafond, is goed. Is wat men kijkt. En dat kan zijn goed van Asiya, goed van maar goed van Bria, dus... Dat is dan een plafond betekent, of niet plafond, maar we zeggen vloer. Een vloer. Maar goed, voor, voor de ene is vloer, de andere, van de andere perspectief is het plafond. Dus de vloer is maar goed. Dan kan men zo kijken, ze kunnen dan van lagere kijken naar de hogere en dan zien de mal goed van de hogere en dan wat er boven is. Eigenlijk, en dat zijn de profeten. De ene die ziet, die zag die kon via de Malchut zien. In meer de wereld jetzeraar. De andere, die kon allemaal, allemaal konden zij, uiteindelijk waren zij allemaal ontvangers van de Malchut van de Atsilut. Terwijl Moshe, was kwam tot de zeeranpin, zeeranpin ja, van de Atsilut, en daardoor kon hij Geven aan de mago. Dat was zijn, zijn geweldige kracht. En toch had hij wel twee, vrouw, twee kinderen gehad en, en een vrouw, ja? maar daarna niet meer. Toen hij dan uh, die, die de brandende strook, struik, zag. Dat betekent branden, dat betekent niet iets wat, niet wat eeuwig is. Ja? En liefde met een vrouw is nooit eeuwig. Is een, het is wel brand. Het is wel net als een brand. Het is een, uh, maar het is blusbaar. Een man die werkt aan zichzelf. Die wil meer. Ja, die niet alleen wil. Die aan hem gegeven wordt. Of die verlangt meer. En die wil een onuitblusbare uh, liefde hebben. Het kan ook bij de ene kan het. Uh, eerder zich manifesteren bij de andere, later de andere kan weten daarvan en toch niet, niet uh, eruit komen, niet in zijn incarnatie bereid zijn om, die, om in zijn leeftijd later misschien ook zelfs om dat in te zien ja, om daar, daarvoor, daarmee akkoord te gaan en eh, verbinden zichzelf met de hogere, met de schina, volledig. Natuurlijk met, alles, met alle vallen en alles erop en eraan, maar dan, dan, in plaats, dus in de diepste, wat ik vertel, het is moeilijk om dat uit de woorden te, de woorden te komen, om de meest intieme, Wensen in zichzelf, in de meest intieme plaatsen in zichzelf, daar waar hij uh, contacten heeft met zijn, ja, met zijn partner, met zijn, als het ware, met zijn, in zijn geest. En natuurlijk, in, uh, het kan ook in, in vlees ook zijn, maar altijd is het in, in, in geest eerst, en niet in, niet in vlees. Maar dan gaat hij dat transformeren, dat hij eh, gaat zien en verbindt zich met het onuitblusbare, met de eeuwige schina. Dat is, dat is, een, dat is een kunst wat eh, aan, als eerste aan Abraham werd gegeven. Ja? Dus altijd men gaat uit van de... Binnen het verstand. Binnen het verstand betekent altijd, wat betekent? Alles proberen te weten te komen binnen het verstand. Betekent vier stadia, of betekent Aviyud. En met vier stadia kan men niet uitkomen in dit onuitblusbare. Dus men altijd is, hangt men aan het, aan iets, uh, aan Aviyud, begrijp je? Ja, aan een stukje wens. Fijn verheven, etcetera, maar toch wel een wens van een mens die, die dus binnen het verstand is. En de eerste die ging boven het verstand, de eerste die God leerde kennen, kennen, uit zichzelf, was Abraham. Abraham. Hij leerde maar er waren geen boeken, er waren geen uh, leraren, wie, wie kon het. Hij gewoon kwam en hij was de eerste die, die kon het die bereid was om boven het verstand te gaan. Ja? Ondanks het feit dat je begreep uh, binnen het verstand sommige dingen, vele dingen. En de dus schina was met hem. En toch koos hij altijd voor boven het verstand. Dat betekent voor onuitbloesbaar. Kiezen voor onuitbloesbaar. Dus iemand kan nu in deze tijd ook getrouwd zijn als hij dat wil, maar toch wel steeds kiezen voor. Um, voor boven het verstand dat is ons aan ons gegeven dat, en dat was natuurlijk uh, de het hoogste de hoogste ziel die ging boven het verstand die absolute eenheid bereikte met het licht dat was de ziel van Yeshua en, en daarom als je verbindt jezelf uh, telkens met uh, Yeshua, en daar binnen de klif van Yeshua, daar, daar bevindt zichzelf de Schina. Ja? Dan, dan weet je dat het geen verbeelding is. Eigenlijk ja? anders kunnen ze zeggen, wat men spreekt van God en zo. So, hoe kan dat met iemand die zit die in zijn wensen, in zijn aviyoed, hoe kan je dat iets zien wat geen aviyoed heeft? Absoluut onmogelijk. Daarom. Ik kijk altijd een beetje zo, so, niet, niet met ironie, ironie, maar ik altijd kijk, ook niet met, met een korte zout maar, maar ik altijd hoor al die, die gesprekken van al die gurus en alle anderen, maar ik weet dat dit onmogelijk is. Het is onmogelijk anders te doen dan door, alleen door die enige kracht die in elke mens zit, die Yeshua. dat daardoor kan men komen tot... Die onuitblusbare kracht van de malgoed. En dan voor iedereen. Voor op die manier alleen. Maar hier op aarde nog een keer. Hij had ook geen vrouw. Hij had geen, geen vrouw aangeraakt, et cetera. En daardoor ook die celibate. Ja, huw celibate is dus ingesteld ook bij hoge Christenen is ook niet alleen Christenen, ook zeer hoog iemand die hoge geestelijke, daadwerkelijk werkelijk geestelijke uh, positie in de moet wel celibat. Mag ja, Je Mag ook niet scheiden en cetera, maar ook. Kijk, dat was ook de, het zinnebeeld daarvan werd ook gegeven aan de aan de in de Torah. Want de hoge priester mocht ook niet. Mocht niet scheiden, mocht niet een gescheiden vrouw nemen, et cetera. Dat moest allemaal zo. wat was nog een zinnenbeeld, een zinnebeeld op wat er moest komen. Waarom staat de, als je dat zo vertelt, kan je mij zeggen, ja, dat een eigenlijk een hoge priester mag geen vrouw hebben. Waarom staat in het Torah dat hij, dat hij wel moest, ja, dat hij kon wel, dat hoge priester, waarom Aaron moest wel, trouwde wel met Elisheva. dus was ook een, ook een speciaal, ook staat het, haar naam was Elisheva. Ja, Elie is ook van, van Hashem. En Sheva is weer dat zeven, dat is ook weer, maar ook speciaal, maar toen was het nog een keer, de Torah werd gegeven al, de tweede stenen tafel, want niemand was nog bereid. Het volk moest het ontvangen en we was niet, niet, was niet, waren niet bereid om dat het heilige te ontvangen. Het is makkelijk nu, nu te, te praten, omdat wij staan aan het, aan het einde van de rit. Weet u, daarom zijn onze zielen zijn al doorgekookt, als het ware. Maar zij waren nog dat niet. Het is... Uh, is, uh, maar dat is de deze plaats, zoot. Als iemand kan alles zeggen, ik weet de hele Torah, de hele Talmud of de hele Indische leer of waar dan ook. En Maral zegt, en ja. zij ze weten natuurlijk, zij ook ervaren deze plaats, Jezot. Want uh, hoe komt een mens aan, aan straling op zijn gezicht, etcetera? Alleen door de Jezot. Alleen door het stralen van de jesot. En niet uit het hoofd. Het hoofd. Alles schijnt dan vanuit de jesot. Want de jesot straalt van beneden. Straalt het helemaal door het, van, van binnen tot aan zijn hoofd. En de mens daardoor verkreet als het ware de kroon. Het licht dan komt. Ervaart, ervaren van. Dat is de jesot. Dus als iemand niet let op zijn Jesu, dat dus kan je altijd zien van iemand. Je, iemand die vertelt jouw story, <coughs> story. jij moet kijken naar hoe hij, wat de mens doet met zijn iso En daarom hebben ze ook zo veel, uh, iemand die bijvoorbeeld uh, artistiek is of zo, so, vaak hebben ze vaak de problemen, want zij letten niet op de Jesu. Waarom? Omdat in hun verbeelding, ja, ze een grote verbeeldingskracht, iemand die een kunstschilder of, of überhaupt een artiest is, een kunstenaar. Zij leven in zo'n wereld, een beetje zo, wel hangen aan deze wereld, maar toch wel een beetje hun eigen, eigen, eigen wereld. En dat betekent, wat betekent eigen wereld? Eigen wereld betekent, of kunstzinnige wereld betekent, dat men eh, deels alleen maar, Verbonden is met de jesot, maar wel op een andere manier. Ik zou het zeggen zo, misschien is het wel een beetje vreemd wat ik zeg. Dat het kan zo zijn bijvoorbeeld bij een kunstenaar. Ja, bijvoorbeeld, ik zeg niet vrouw en man. Maar vaak is het zo, bij een kunstenaar kan bijvoorbeeld de jesot zitten niet, of, niet tussen zijn benen. Door de kracht van de jesot. Maar bijvoorbeeld op tegen zijn schouder. Begrijpt u wat ik bedoel? Dus niet op zijn eigen plaats, dus niet, niet zoals al die spheroten zijn opgebouwd, maar die verkiest, die heeft verkozen en die heeft verplaatst, in zijn verbeelding heeft hij verplaatst deze deze epi het epicentrum van al zijn krachten naar een andere plaats, naar een plaats van waar de, uh, le het leven zit. Zijn eigen, door zijn eigen verbeelding natuurlijk het is niet de realiteit de realiteit is dat je zot is de je soot. maar waarom doe je dat omdat je moet je corrigeren je kan niet ontlopen geen mens geen mens kan het ontlopen dan die je zoot moet je corrigeren geen heilige op de wereld is die bestendig is die niet geen fouten maakt met deze plaats want alleen maar te kijken alleen maar door zelfs Ogen dicht doen als een mens als geen, zijn ogen niet opent. Een mens kan zijn ogen uitsteken. Uit, het? Uitsteken. uitsteken zijn ogen. Zeker kan zijn oren uh, verdoften, uh, ja, uh, Zijn oren dus uh, afsnijden. Wat er ook wat hij doet. Dus hij, dus, hij wil niets met de buitenwereld doen. En hij kan hij niet ontkomen. Want alles, alles komt van de, van de jesot. Zelfs iemand die, die geboren is zonder zin, die niet ziet en niet hoort en niet spreekt, en niet, niets, die kan niet ontlopen, want de jesot die werkt in elke mens. Door de jesot hebben wij het contact met de schepper. En niet door ogen, Oh, als is daarbij komt, allerlei andere, daarbij die dingen. Maar door de jesot eigenlijk alleen. Dus wie niet waakt of waakt over de Yesod, die eigenlijk zijn leven is, is doet die verknoeit die zijn leven. En nu dus gaan we even just keer weer terug, dat wat Jij ons zegt in de regel 21, zegt hij ons dan dat, um, zoals boven uitgelegd werd, zegt hij dat het voorschrift van, van het de besneden is, en jullie begrepen wat het is, is verbonden aan het teken van het, van het verbond. Dus, aan de Jesuit, Hashem eloka. en dat is de naam, de naam betekent niet dat de mens in zichzelf dat deze naam, de goddelijke naam heeft, maar door deze plaats, door de Jesuit, kan men aantrekken de naam, het Eloka. Dus dat is het heilige naam. Let op. Alef, Lamed, Wav, He. De la, het laatste woord van de regel 21. Dat kan dus de mens aantrekken door de Jesod. Dat is hoeveel, wat is de gematrie daarvan? 31, 37, hmm? 42. Ja, 42. Um, 22. Weh en zie hier. Behe, door de letter he. Dus de letter die aan het einde van het woord. van dat LOK, dat heilige naam, staat. deze letter. in deze letter he. En he, we, weten, he, we weten dat de he is helemaal goed. Dan is de laatste. het laatste is ook mal goed, he. Dat in deze letter he. Van de naam Eloka, dus 23. Shehya Malchut, Welke hij is Malchut. Of het vierde stadium, daarom is ook de vierde letter. Klolot bet kudot zijn samengevoegd in haar twee punten: Dien verachamim, dien en de barmhartigheid. Gestrengheid en de barmhartigheid. Dat hebben we hebben wat we hebben geleerd: 24. En nu goed opletten wat hij nu zegt en misschien uh, onderstrepen wat hij nu zegt na het, na het, na, uh, het hakje. We konden 25 Habrid, 25 hebben hoe en de hele correctie van instelling en correctie van het verbond. Dus ook de jesot, is, de hele correctie, bestaat daarin, dat de kracht van de dien, zal verstopt, en verborgen blijven. 26, terwijl de barmhartigheid moet onthuld worden. Wat hij zegt, is, is alles, eigenlijk, we as Shura, En dan rust op de mens de naam Eloka. Nog een keer. Dus de hele kunst van de correctie is. We hebben dat ook daarover gesproken, maar goed opletten. Wat ik <coughs> wat wij nu, waar we nu over hebben, dat is de steen des aanstoots. En dat is wat mijn volk bijvoorbeeld absoluut begrijpt, het niet met alles wat zij dan besnedenissen doen, en alles doen zij, en, en alles, maar begrijpen ze dat niet, het is net als kinderen, ze begrijpen dat niet, ook al die Arabische beginnen niet, begrijpen dat niet, kijk, hier staat in deze zin de weg, kijk, wat die zegt ons, de correctie, of the, de correctie van de breed, de correctie van het verbond, met de schepper, en dat is ook dat deze plaats, is zo heet breed, het verbond, dus de correctie daarvan is, bestaat daarin dat de kracht van de Dien. Want de Jezot heeft twee, ja? Twee kanten. De rechterkant is barmhartigheid ja? van de Jezot. En de linkerkant is Dien. Ja of niet? Nu, dus. Of, dan zegt hij dat de hele correctie bestaat daarin dat de Dien moet de mens verbergen in zichzelf. Dat is de hele correctie. Dus. Niet comedie spelen, maar verbergen dat. Dien moet het verborgen worden en verhuld worden. En de barmhartigheid moet de mens naar boven brengen. Dat is wat wij, hebben, hoe wij leren ook: dat het, de mens moet staan op de tweede bodem. Maar herinner je nog dat de, de letter shin in plaats van de letter taf? Dus niet rusten op de malgoed, mal maar rusten op de. Op de malgoed die verbonden is met de bina. Want dat lijf, dat is, dat is het gebied waar het waar leven nog is. Waar het, het licht nog binnen kan komen. Goed opletten. Want in de malgoed licht kan wel komen. Tot waar naartoe? Tot de plaats waar nog de malgoed verbonden is met de bina. Want de bina, dan leeft malgoed door, door het licht van de bina. Maar goed, die stijgt ook naar de bina. Het betekent dat natuurlijk in elke sfera, Zelfs in de jesot hebben we dat. Maar dan... En dus de barmhartigheid. De hele correctie is dat de barmhartigheid moet gecorrigeerd, uh, onthuld worden. Dat is wat jullie ook zien op de lessen van wat wij hier hebben. Ook ik probeer niets anders te doen... Niet dat ik verberg mijn dien. Natuurlijk heb ik ook mijn dien. En als mij mijn dien zou zien... dan zou het ook verschrikkelijk vinden. Wat is iemand dan? Wie is dat? Dan verberg ik ook mijn eigen dien. Waarom? Het is mijn werk wat ik doe. Dat hoef ik aan jou niet te laten zien. Dus, je het is niet dat ik verberg dat opzettelijk of zo. Maar omdat, dat is de hele... De hele kluw om dat zo te doen. Allemaal moeten we dat zo doen. Dan te manifesteren jezelf, leven jezelf door jouw barmhartigheid in plaats van de dien. Want jouw dien is, de dien moet je verbergen. Waarom? Het is nog niet gecorrigeerd. Pas na gmartie kon, tot voor de gmartikun hebben we ook alles gecorrigeerd wat we kunde, kunnen corrigeren. Maar het is nog niet, er zijn, er zijn 32 wensen, zoals wij dat noemen, het, het uh, leven even, zo'n het hart wat wij niet kunnen corrigeren, maar het niet. Dat is al volmaaktheid die wij kunnen bereiken gedurende 6000 jaar. Maar daarna komt dan ook nog de correctie op die malgoed, de malgoed. Dan zal geen dien meer zijn. Want dien is belangrijk, dien zonder dien zou geen schepping zijn. De hele, de hele kwestie van dien, dien is dankzij de, de schepping. Ja, like, schepping is al dien, is al um, de beperking. Zonder beperking zou geen schepping kunnen ontstaan. Dus dien is altijd aanwezig. Geen mens op aarde is die geen gene zou hebben. En daarom, als ik kijk naar al die heilige die er zijn en wat er ook kan je dat zien, dan weet ik altijd dat bij iedereen zit een dien, Moet je ook altijd weten dat bij iedereen van binnen zit een Jean, Van buiten zie je uh, huh? van engeltje. engeltje Van buiten zit, ja. maar bij ons moeten we dat ook niet zijn. We moeten het verbergen op de manier waarbij op de achtergrond van de barmhartigheid heb ik die dien. Iemand die religieus is, die weet niet eens van zijn dien. Zijn dien gewoon die, die hakt die als het ware af. Of de denkt dat die dat afgehakt heeft. En die, die maakt geen gebruik daarvan als het ware. Behalve als het niemand ziet, dan kan je natuurlijk altijd... Iets doen met dat. Maar normaal. Doen ze net of, of zij geen dien hebben. Maar wij kunnen niet bedriegen. Wij moeten altijd weten dat. We hebben die dien. En hoe meer je leert. Leert het heilige. Hoe krachtiger je ziet. Dat jouw dien wordt. Je, je, je, je ziet het waarom. Hoe dan kom je dichter bij de schepper. Dan zie je ten opzichte van de schepper. Zie je hoe. Hoe zwaar, hoe zwaar krimineel, hoe een zwaar crimineel die jij bent. Maar dat is geweldig. We zien ook met de David, we zien met de David hoe dat allemaal gebeurde. Dat is dialoog met Hashem. Dat is wat wij doen. Ik heb geen plaats waar wat levend is in mijzelf. Ik heb het gevoel soms, net als David ook uh, had, ook uh, ellendig, voelde zichzelf. Zo so heb ik ook van binnen, als het ware, geen plaats dat, dat geen wond heeft. En dan moet je accepteren en moet je blij zijn dat het zo so is. Dan heb je contact met de schepper. Maar zo so is het. Iedereen begrijpt het. En niet dat jij heel denkt, dat jij heel bent. Dat zoals de religieuse menen, dat die religieuse meelijks meen, dat je heel is, dat je zo... So zit zo zo maar dan is het komedie, dan uh, daar, daarom bezoek ik ook al die die plaatsen niet. Dan, uh, maar altijd die probeer jij, ondanks het feit dat die dien veel groter, veel krachtiger is dan jouw barmhartigheid. Wat is onze bar bar barmhartigheid? Is niets, begrijp je? Een lachertje ten opzichte van het monster die binnen ons zit. En ondanks dat, dat jij de intentie op de dag brengt, dat is de hele, de hele clue. Om boven het verstand te gaan, want verstand is dun. Maar wanneer we gaan boven het verstand, betekent uh, iets wat barmhartigheid een klein beetje geloof, dat is ook boven het verstand. Het is klein, het is, het is uh, dun. En als je dat boven jouw verstand laat uitkomen, dat is, van ons, dat is wat van ons gevraagd wordt. En niet meer. Betekent boven jouw verstand, betekent, zie je, boven jouw verstand, betekent, boven die verstand, boven de djinn, heb je geplaatst, uh, warmhartigheid. Dus jij gaat precies, jij gaat het, uh, manifesteert jezelf, barmhartigheid. Dat is wat hij zegt. Dat is die tikkun, dus tikkun is deze. Dan heb je in twee tellen, in één zin heb je al de hele correctie, wat betekent dat de hele correctie? En <coughs> als een mens so zoiets doet, zegt hij, dan rust het op hem de naam eloka. Dan rust het op de mens de naam, uh, die vier letters, de goddelijke de, de naam eloka of demands did that dude. it.